Door Almegens met het NOS-journaal. De coronamaatregelen worden verscherpt, maar het kabinet wil een lockdown voorkomen. Dat melden bronnen aan de NOS. Nieuwe maatregelen moeten ertoe leiden dat mensen minder op pad gaan... en daardoor minder met elkaar in contact komen, zodat het aantal besmettingen afneemt. Vanmiddag meldde het RIVM 6378 nieuwe besmettingen. Dat is iets minder dan gisteren. Morgen komt er nog een advies van de deskundigen van het Outbreak Management Team... Dinsdag geven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie. In Politiek Den Haag is woedend gereageerd op een tweet van PVV-leider Wilders... over coronapatiënten met een niet-westerse achtergrond. Hij zei dat ze lak hebben aan de regels, geen Nederlands spreken... en IC-bedden bezet houden... waardoor behandelingen en operaties van Henk en Ingrid worden uitgesteld. PvdA en Denk spreken van racistische drek... Als de Amerikaanse rechter Amy Coney Barrett wordt benoemd in het federale hoogrechtshof... zal ze strikt de wet volgen en zich niet laten leiden door persoonlijke opvattingen. Dat zal ze morgen verklaren in de Senaat. De conservatieve Coney Barrett is voorgedragen door president Trump. De democraten hebben erop aangedrongen de hoorzittingen uit te stellen... tot na de presidentsverkiezingen. De Spanjaard Rafael Nadal heeft het mannen enkel op Roland Garros gewonnen. In drie sets versloeg hij de Servier Djokovic is de twintigste Grand Slam-titel voor Nadal... daarmee record van de Zwitser Roger Federer... die dit jaar niet meedeed aan Roland Garros... wegens een knieblessure. In zijn derde wedstrijd in de Nations League... heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld... tegen Bosnië-Herzegovina, bleef 0-0. Woensdag speelt Oranje in Bergamo... zijn vierde poolduel in de Nations League... tegen koploper Italië. De Italianen speelden vanavond tegen Polen. Ook die wedstrijd in Gdansk eindigde in 0-0. Het weer de kans op buien neemt verder af, maar zeker in het noordoostelijk deel van het land blijft het niet droog vannacht. Tijdens opklaringen kan het afkoelen vannacht tot een graad op 5 en is een mistbank mogelijk. Morgen af en toe zon en nog een enkele bui, dan wordt het 12 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Op terug bij Peaceful Radio Show 1407 hier op Zetten. We gaan beginnen met een uh, nieuw album van James Asher. Opvallende van deze sympathieke Engelsman is dat hij een me brengt Dat het niet gelijk één, maar wel... Niet twee, maar zelfs drie tot vier tegelijk. En uh, allemaal verschillende genres eigenlijk. Uh, waaronder dit album Renewal Dance of Light. Dat is de track waar we naar gaan luisteren. En dat is dan uh, ja uh, toch wel weer een bijzonder album van James Asher. Op de website piezelradio.nl staat ook zijn website. Daar kan je het allemaal op terugvinden. The Best Of. En dan heb ik het over Al Groomer Khan. Ik had het vorige week over deze meneer uit Duitsland. Ja, 74 jaar is hij inmiddels. Al uh, diverse boeken geschreven en diverse muziekalbums gemaakt. En hij dacht, kom laat ik de beste van al die albums eens bij elkaar proppen. In The Best Of. All Krumer Khan. Nou, en dan gaan we de nou, komt trouwens nog een keer, maar dan met een nieuw album. Track 4 is dat: Once Again the Night. Uh, dat vind ik dan eigenlijk uh, een echt album, want dat zijn allemaal nieuwe werkjes. Dat even kijken, Mark Barnes, ik had het dit vorige uur over, ook weer met een, de, met een album: De Oekening. En dan sluiten we af met David Vito, Vito Gregoli. En, uh, ik dacht dat hij uit Italië kwam, de beste man met Omlend. Ook een zeer actief in de nieuwheidsmuziekwereld. muziekwereld. Veel luisterplezier bij Piso Radio Show 1407. This is James Asher, and you're listening to Peaceful Radio.